Uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De man die in Zelm een dodelijk ongeluk veroorzaakt had... volgens zijn moeder nooit vrij mogen komen. Dat zegt ze in de regionale krant De Gelderlander. De man stal vrijdag een auto en veroorzaakte een aanrijding. Hij botste op een auto met daarin een vader, moeder en twee kinderen. Een van de kinderen kwam om het leven. Ook de reclassering was tegen vrijlating van de man... De reclassering adviseerde opname in een kliniek, maar daar moest de rechter over beslissen. En dat duurde een paar dagen. In die tijd stal de man een auto en veroorzaakte hij het dodelijk ongeluk. Het eerste algemene pensioenfonds in Nederland wordt opgericht door verzekeraar Egon. De Nederlandse bank heeft daar toestemming voor gegeven. Bij het pensioenfonds kunnen meerdere bedrijven uit verschillende sectoren zich aansluiten. Tot nu toe bestonden er alleen fondsen die de pensioenen van één bedrijf of bedrijfstak regelden. Het idee is dat een algemeen pensioenfonds door schaalvergroting professioneler kan werken en dat er minder kosten worden gemaakt. Door aanhoudende gevechten in de Iraakse stad Fallujah komen vluchtelingen daar steeds meer in de problemen. Kampen buiten de stad kunnen de stroom van duizenden mensen die de stad uitvluchten nauwelijks aan. Er is een gebrek aan tenten, voedsel en drinkwater. Vrijdag zei de Iraakse regering dat de stad grotendeels was heroverd op IS maar op een paar plekken wordt nog altijd gevochten. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het toenemende aantal festivalgangers... dat hulp vraagt bij een EHBO-post... omdat ze ziek zijn geworden door drank of drugs. De hulporganisatie begint daarom de campagne Hoe overleef ik een festival? Daarin worden bijvoorbeeld tips gegeven over wat een vriend of vriendin kan doen... als iemand flauw valt door te veel drank of drugs. Het weer nog in het oosten is nog zon, maar vanuit het westen trekt regen over het land. Pas vanavond wordt het vanuit het westen droog. Het wordt vanmiddag ongeveer 17 graden. Vanaf morgen meer zon en oplopende temperaturen. Donderdag kan het 25 graden of warmer worden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knoop het Oude Rijn drie kilometer. Dat komt allemaal door een ongeluk even verderop op de parallelbaan. De A2 richting Amsterdam dus van, uh, bij Maarsen. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Uh, de file staat niet op de parallelbaan, maar wel op de aansluitende N230 richting Maarsen. Voor de aansluiting met de A2 daar drie kilometer file. En dat kost je een kwartier. Op de A12 richting Utrecht vanuit Den Haag staat voor het knooppunt Lunette 4 kilometer file. En veruit de meeste vertraging heb je nu op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het knooppunt de Brechtseplein staat 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is drie kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Even na vier uur. Welkom terug bij CVM Zandvoort. Het derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Met als eerste na het nieuws en weer Survivor en the Eye of the Tiger. Albert-Jan, wat gaan we in het derde uur allemaal doen? Nou, we wachten even op de officiële bevestigingen. Maar even over de Formule 1. De Q3 is een ware chaos geworden. Want Hamilton wist zijn auto in de berm te zetten. Om het zo maar te zeggen. Die had een kapotte wiel. En Max werd volgens, volgens wat wij hier kunnen zien gesneden in zijn snelle ronde. Dus die moet nog een tijd neerzetten, want anders komt hij gewoon op de plek 10 terecht. Uh, Ricciardo hebben we hier nu, nu wel in beeld. We komen er straks even terug als de definitieve uitslag van Q3 bekend is. Want er zal nogal nodig even over nagepraat worden. Wat gaan we nog meer doen? Uiteraard natuurlijk uh, regulier onze pit report over andere nieuwtjes uit de Formule 1... Uh, we kijken natuurlijk ook even naar Le Mans, want die wedstrijd is om 3 uur begonnen. De 24 uur van Le Mans en Porsche stond weer op Pool. Het is in een regenachtig gebeuren uh, gebeurd. En uh, dus uh, dat we achter de safety car is die wedstrijd begonnen. Maar ze moeten nog uh, ruim uh, een kleine, uh, iets, minder dan, uh, iets meer dan 22 uur uh, aan de bak... voor de finish morgen om 4 uur. Nog even, uh, even kijken, uh, kunnen we een mededeling er op Pool gaat starten? Dat zal wellicht... Rosberg zijn. Maar goed, daar komen we straks nog even op terug. Half vijf hebben we gewoon het dier van de week. En die luistert naar de naam Banjer. En het gedicht van de week uh, staat in het teken van Vaderdag. Onder de pak pakkende titel Hij lijkt op mij. En verder natuurlijk nog uh, ander sportnieuws. We kijken nog even naar het voetbal-EK. Welke wedstrijden er vandaag nog weer worden gespeeld? Er wordt gegolft op het US Open in Amerika. Een prestigieus golftoernooi bij de beste 50. Golvers van Europa mee mogen doen. Dus helaas voor Jos Verstappen. Voor Joost Luiten. Eh, want die staat op een, een, iets in de 60. Dus daar mocht hij niet aan deelnemen. Goed, dus genoeg reden om ook de komende uur te blijven luisteren. En kijken naar uw lokale zender ZFM. En op uh, welke plek Max Verstappen Dan staat? Juist. Ja, dat hoor je over een tweetal platen in uh, ja, de Pit Report van CFM. Uh, Leuk trouwens, uh, dat geritsel van die bomen de hele tijd bij je op de achtergrond. Ik ja. ja. denk, wat hoor ik nou? Dat nou, komt door het open raam hier uh, aan de tolweg 10A. CFM Zelfort, we zeggen goedemiddag. En hier zijn de dames Mai Tai. De drie dames van Mai Tai en de Female Intuition. Zo dadelijk het uh, CFM uh, nieuws in, uh, in het uh, teken van Formule 1. En dan hebben we het over de kwalificatie van de race van morgen. I you by my side. So that I never feel alone again. They've always been so kind. But now brought you. Yeah. naar de man die tegenover mij zit, Albert-Jan Vos... met het laatste nieuws over de Formule 1 natuurlijk. De kwalificatie van Baku. Ja, ik houd even uh, allemaal even... Uh, ik hou nog een... een, een uh, hoe noem je dat? Een uh, de slag om de, arm. Om, de arm, om de arm. Want het was nogal, een, zoals gezegd... een chaotische derde kwalificatiegedeelte. Hamilton in de, in, de, in de bandenstapel. Kapotte wiel, uh, rode vlag eruit... vlak voor het einde van, uh, van het Q3... De derde gedeelte van de qualifying. En Max die in zijn snelste ronde zat die door een van de Mercedes'en uh, werd gesneden. Dus die was ook niet erg, uh, erg blij. Uh, maar vooralsnog en onder voorbehoud de, opstelling, de startopstelling voor morgen voor de, voor de Grand Prix van Baku. Die morgen om drie uur verreden wordt, Nederlandse tijd. Op Paul Rosberg, gevolgd door Ricciardo. En op de derde plek Vettel. En daarachter staat dan de andere Ferrari, de Rijkonen. Max vinden we terug op de negende plek. Eén plek voor Lewis Hamilton. Dus Rosberg op pol, gevolgd door Ricciardo. En dan Vettel, Rijkonen, negende Max en tien Hamilton. Goed, om drie uur is hij gestart. De 24 uur van Le Mans... En Porsche en Jani weer op Pol in Le Mans. En het is onder erbarmelijke omstandigheden van start gegaan. Achter de safety car stromen de regen. Niet te winnen, de winnende Porsche-equipe van vorig jaar stond op Pol... voor de 84ste 24 uur van Le Mans. Maar wel weer een een van hetzelfde merk. De Porsche 919 Hybrid van de equipe Neil Jani en Romain Dumas en Marc Liep... is vanmiddag om 3 uur vanaf de beste startpositie begonnen... aan de sletageslag op het circuit van Le Mans. Het groene licht voor de Franse klassieken werd gegeven door de Amerikaanse steracteur Brad Pitt. De poolwinnende equipe stond eigenlijk al woensdagavond bij de eerste kwalificatie vast. Het vervolg op de ver verregende donderdagavond vond op zo'n kletsnatte piste plaats dat de rondetijden amper verbeterd konden worden. Wordt morgen natuurlijk om vier uur weer vervolgd als ze weer ga gaan uh, finishen. Dan, Heineken laat zich duidelijk uh, uh, zien bij de Formule 1. Was het vorige keer in Canada al. Met uh, helemaal een groene baan, om het zo maar eens te zeggen. Met alle uitingen van Heineken. Maar bier met Red Bull is op zich, uh, op eerste gezicht, een merkwaardige combinatie. Maar in de Formule 1 kan het. Als het aan Heineken ligt, gaat men in zee met het Formule 1-team van Red Bull Racing. om haar sponsorship in de Formule 1 nog beter uit te kunnen dragen. Heineken presenteerde afgelopen uh, donderdag voor een week in Montreal... voorafgaand aan de, Gran de, de Ganapese, uh, Canadese Grand Prix... haar meerjarige sponsorovereenkomst met Formule 1... voor een bedrag van ruim 150 miljoen euro. Wow. Om relaties in de paddock ook te kunnen tracteren op bezoekjes aan pitboxen en dergelijke... zoekt men een strategische samenwerking met één of me mogelijk twee teams... In dat kader is Red Bull de eerste keuze. Niet in de laatste plaats natuurlijk vanwege de aanwezigheid van Max Verstappen. als zijnde een van de meest spraakmakende coureurs van het moment. die nog eens afkomstig is uit eigen land, uit het land van Heineken. Voor eind augustus verwacht Heineken definitief uitsluitend te kunnen geven. Waar mogelijk al voorschot op een samenwerking lagen in Canada. in de hospitalityruimte van Red Bull, de flesjes Heineken reeds in de koelkast. En tot slot. Pirelli levert ook de komende jaren de banden aan in de Formule 1. Het Italiaanse concern. Uh, heeft een nieuw contract afgesloten... met de, een inter, met de Internationale Autosportfederatie, de FIA En blijft daardoor tot het eind van het seizoen 2019... de enige banden leverende te in de koningsklasse van de autosport. Tot zover. Dat was het. Het Formule 1 nieuws ziet al in de kroeg. Doe maar een Red Bull met een biertje. Ja, dan lekker gaan mixen. Hmm. Zal het smaken? Nou, ik ben heel benieuwd. In ieder geval, qua sponsoring gaan ze waarschijnlijk samen... Red Bull en Heineken. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet.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 In 1988 we de single van Madonna in de Material Girl. Ja, deze sportzomer staat eigenlijk best wel in het teken van Frankrijk, hè? Jawel, nu het EK in Frankrijk. En straks weer de Tour de France. Dus we zullen maar even een Franse plaat gaan draaien... zo vlak voor het dier van de week. Deze week banjer. Hier is Julien Clerc en Hélène. Satin noir, Sous son blanc. A vous peignoir que c'est troublant, oh A oh. vous c'est troublant, je noirais bien ces ans mais j'en prendrais pour cent dix ans, au moins, au moins cent dix ans. va devenir ton amant seul montagnard de tous les je retourne chez maman is straks natuurlijk weer de Tour de France. Julian, Clark en Hélène. Het is half vijf, tijd voor het dier van de week. En deze week hebben we in aanbieding Banjar. Banjar is een Jack Russell terrier, gecastreerde reu van 8,5 jaar oud. Dat zou je zeker niet zeggen, want hij rent als een jonge hond... een jonge hinde in het rond. En rennen kan hij heel goed, ondanks het feit dat hij een voorpootje mist. Eigenlijk is hij gewoon helemaal perfect. Hij kan, wanneer hij gewend is, alleen thuis zijn is sociaal naar andere honden, luistert goed, is lief voor kinderen... heeft veel reiservaring, zowel met de auto als met de fiets... maar ook heeft hij de nodige uh, vlieguren al gemaakt... en hij heeft veel plezier in het spelen met een balletje. Oké, okay, één kleine imperfectie. Hij is erg onaardig geweest tegen zijn honden, hondenvriendjes... waarmee hij in huis woonde omdat hij dacht dat er iets eetbaars op de grond lag... en dan vooral niet wilde delen. Om die reden lijkt het lijkt het, het ook beter om banjer niet te plaatsen... in een huis waar andere honden of katten wonen. Katten vindt hij sowieso stom. Daar moet je gewoon op jagen, vindt hij. Kortom, het dierenhuis begrijpt absoluut niet waarom banjer, banjer hier nog zit. Als u denkt dat u de juiste plek heeft voor deze driepotige banjer... dan kunt u daar veranderingen aanbrengen. Wilt u weten welke andere honden of katten in het asiel zijn... ga dan even naar de website. Maar in dit geval verdient Banjer ook een thuis. En Banjer verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennenmaland... Keesomstraat, nummertje 5, te Zandvoort. En is van maandag tot met zaterdag open van 11 tot 4 uur... en telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Want ook Banjer verdient een thuis. Dus zo is meneer Talbert-Jan. Ja, wel mooi om te weten dat Banjer een rijbewijs heeft... en dat hij ook goed kan fietsen. Nou, wie weet, misschien doet hij wel mee in de Tour de France. Dat is wel leuk. Dieren thuis kennen we land aan de Keesomstraat nummer 5. Daar kan je heel veel leuke dieren vinden. Dus ga daar een keertje en kijkje nemen. Hier is Boyzone. love me for a reason. Ja, hou je dan uh, je kleren aan of doe je ze toch maar uit? Hè? Dat is dan een grote vraag uh, naar het horen van die plaats. De afgelopen twee platen toch wel lekker bij elkaar, hè? Als eerste Boyzone en Love Me For A Reason. Gevolgd door Jermaine Stuart, even deze uit de jaren 80. We don't have to take our clothes off. Het is tien over half vijf geworden. Zodat ik om kwart voor vijf te gaan doen, het gedicht van de dag. Gaat uiteraard over papa, vader, want... Ja, niet vergeten, het is morgen vaderdag. Marius, gaan we het uh, nog even hebben over een uh, ander uh, bericht? Nou ja, een beetje sport, uh, sportbericht. Want we ja. zitten midden in het EK. Ja, je zou, ja. Je zou het bijna vergeten. Echt he? waar, ja. Het is dat je het zegt. Even voor de liefhebbers. Even voor, er worden vandaag een tweetal wedstrijden gespeeld in groep F. Met uh, om zes uur IJsland uh, tegen Hongarije. En dan uh, Portugal tegen Oostenrijk om negen uur. Nou, in Portugal, uh, de, eerste keer, de eerste keer hadden ze gelijk gespeeld. En nu worden dus de tijd als Port tegen IJsland hadden ze gelijk gespeeld. Hè? Het is toch wat? Dus uh, uh, het wordt tijd dat Portugal vandaag drie punten gaat pakken tegen Oostenrijk. Nogmaals, 6 uur IJsland-Hongarije en om uh, 21 uur Portugal-Oostenrijk. En terwijl de 24 uur van Le Mans nog slechts 22 uur en 19 minuten te gaan hebben. Maar de baan is inmiddels uh, opgedroogd, het is opgehouden met het, uh, met het regenen. Dus de wedstrijd uh, is in volle gang. Dan nog even, uh, er wordt in Amerika gegolfd. Uh, de tweede US Majors wordt verspeeld. Helaas geen aanwezigheid van Joost Luiten... want de beste 50 spelers uit Europa mogen daar aan deelnemen... en hij staat iets boven de 60. Dus helaas geen deelname van Joost Luiten. Maar de Amerikaanse golfer Justin jo Dustin Johnson staat na twee ronden aan de leiding. Op de 116e editie van het prestigieuze US Open... zogezegd het tweede major van het seizoen... De, de, de eerste twee dagen werden ook gekenschetst door slecht weer. Dus de baan is meerdere tijd gesloten geweest vanwege het slechte weer. En de tweede keer, de tweede dag, zijn ze moeten stoppen... omwege een invallende duisternis. Maar vooralsnog, Justin Johnson dus op uh, de eerste plek... samen met Lee Westwood op min 4 overall. En waar vinden we dan de grote spelers terug? Is Jordan Speeth, die staat op een twintigste plaats... Martin Keimer op een 38ste. Rory McElroy, nou die verwacht je toch ook in de top 10, maar die staat gedeeld 38ste. En Ricky Fowler, die, die zal de kut niet halen, want die staat op plus 7. En die staat momenteel op een 179ste plaats. Vanavond gaat dat weer uh, zijn aanvang vinden. En dan nog even uh, NBC. Uh, Basketbal Amerika. De finals zijn aan de gang. Golden State. Uh, leid, het, is, het gaat over de best of seven. Golden State stond drie wedstrijd, wedstrijdpunten. Uh, Hadden drie wedstrijden gewonnen. En uh, de tegenstander op een gegeven moment maar één. Maar de tegenstander heeft twee wedstrijden achter elkaar gewonnen. Het is dus nu 3-3. En de allesbeslissende wedstrijd. Is morgenavond vanaf tien uur op de diverse sportkanalen te bezichtigen. Dus liever hebben van basketbal. Zet het in uw agenda. Morgenavond, 10 uur, de final van de finals. Oké, okay, nou, zo dadelijk het uh, gedicht van de dag. En dat gaat uiteraard over vader. Maar eerst gaan we nog even lekker dansen zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Door met Light It Up. Dat was een beetje laser en light it up. Tijd voor het gedicht van de dag bij CFM. Morgen Vaderdag, niet vergeten. Het gedicht van de dag heet Vader. Zoals mijn zoon naast me staat. en over zijn nieuwe scooter praat. Oh, ik had net zo'n haast als hij. Hij lijkt op mij. Meiden aan de telefoon. Gespannen doet hij heel gewoon Ooit was ik net zo jong als hij Hij lijkt op mij Iets in zijn ogen zie ik terug Op foto's van toen Heel mijn jeugd komt weer opnieuw voorbij Kijk, dat is nou mijn zoon Hij lijkt op mij Zijn kleren nog steeds te klein Hé hey slungel, zeg hoe lang word jij? Hij lacht er wat verlegen bij alles wat hij doet en zegt, maakt me trots. En ik denk terecht, zoals mijn vader dacht van mij... Kijkt mijn zoon, hij lijkt op mij. De lach van een kind, maar de stem van een man. Elke dag vindt hij meer wat hij wil en wat hij kan. Hangt rond met vrienden op een vaste hoek. Zegt maak je niet druk, wil je niet dat ik hem zoek... Zijn kop vol pukkels, haar in de gel, slinger door het verkeer als een maagd in de hel. Hij ziet geweld op tv als niet meer dan een spel. Hij surft op het net, veel beter dan in mij. Hij dolt met zijn hond, en ik, ik, zo dolblij. Mening over wat vreed is en wat niet. Soms een gemompeld moment van verdriet en een vragende blik. Zo ook pa, want die is morgen in zijn schik. Ja, vorige week waren we bij Zandvoort op zaterdag... even één weekje te vroeg met Vaderdag. Maar morgen is het echt zover. Dus vergeet het niet, Fred, hè? morgen, Vaderdag. Ja, oké. Okay. Nee, dat moet je tegen zijn ze zo zeggen. Ja, is, ja, waarschijnlijk wel, ja. Mag ik even vangen? Ja, ja, ja. Het gedicht van de dag, vader Jordan, bij CWM Zandvoort op zaterdag. Wie is zijn vader en Friends. Ellen Clark.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 om kwart over vier hadden we het nieuws over de Formule 1. Natuurlijk de kwalificatie, de, stand van, uh, ja, de startopstelling van, uh, van morgen. Maar nu hebben we de officiële binnen. Ja, je ja, had toch even gedacht dat misschien zat er nog een protestje aan te komen van uh, Verstappen... omdat hij gesneden werd in Q3 door een van de Mercedes'en. Maar uh, ik kijk nu even op de officiële Formule 1-site. En de startopstelling is als volgt. Op Paul, zoals gezegd, Rosberg. Gevolgd door PRS... En op drie Ricciardo, de teamaat van Max. Vier Vettel, vijf Raikkonen, zes Massa, zeven Kviat... acht Bottas, negen Verstappen en tien Hamilton... want die parkeerden hem in de Q3 tegen de muur. Dus op Paul Rosberg, gevolgd door Perez. R Ricciardo op drie, vier Vettel, vijf Raikkonen. Morgen drie uur Nederlandse tijd uh, op de diverse sportkanalen... uiteraard live te volgen. Ja, en waar moet je nou inhalen morgen? Heb jij enig idee of niet? Echt uh, nou, volgens ja, mij zijn er heel weinig plekken waar je kan inhalen. Gewoon op het rechte stuk. Op het rechte stuk, ja. daar ga ik zo voorbij. Lekker. weer eens uh, terug te horen. You're the train. En Angel in blue jeans. Ja, het EK voetbal, we hadden het er uh, juist over. De wedstrijden die we allemaal vandaag nog gaan krijgen. Maar België heeft natuurlijk zo'n wedstrijd... inmiddels gespeeld vanmiddag om ja, drie uur. Dat wou ik al vertellen, maar dat was dus eventjes vergeten... In alle, in alle spanning en drukte. Maar goed, de wedstrijd tussen België en uh, Ierland... in uh, groep E... die in de stad de Bordeaux in Bordeaux werd gespeeld... Uh, is geëindigd in een 3-0-overwinning voor de Belgen. Wauw. En in de 48ste en 70 uh, minuut was het Lukaku die gescoord had... en in de 61ste minuut Witzel, dus België, Ierland 3 tegen 0. Kijk, een mooie eindstand voor de Belgen. En zit erop voor ons... Het zit erop. Ja, morgen hebben we vrij, dus... Ja, dan, dan zijn onze collega's uh, Anders Sandberg en, en Jaap Koper. En Jaap Koper, die nemen de Zandvoort op zondag voor hun rekening. Want ja, ik moet helaas werken en uh, jij gaat Formule 1 kijken. Zo is het. Nou, wie weet kunnen we het combineren. Is goed, we gaan we <laughs> doen. Zometeen veel plezier met Fred. Hij is er weer, gelukkig. Zodat dadelijk tussen uh, vijf en uh, acht uur. Met... Nog, nog, nog verrassingen, Fred? Uh, Kevin je van Raams doen? Hoe? Van Raamsdonk, ja. Van Raamsdonk. Ja, wie kent mm het -hmm. niet? Mm -hmm. dus, dat, zo, dat zo meteen na vijf uur. Graag tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Some Dag. Things doei doei.